Het TGV was net vertrokken uit Marseille toen de machinist op de rem trapte. Zo'n twintig jongeren probeerden aan boord van de trein te komen, maar dat mislukte omdat de politie snel ter plaatse was. Tien jongens konden worden opgepakt. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt een regengebied over het land. Het is zo'n vijf graden. Morgen begint bewolkt en regenachtig. Smiddags opklaringen en droger. Dit was het NOS-journaal.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 Goedemiddag, drie minuten over twee. We zijn er tot zes uur met vier wedstrijden vandaag nog in speelronde 21 van de Eerdivisie. Al een tijdje bezig in Nijmegen. NEC, Vitesse, Frank Wilaard. Klein kwartiertje nog. Het is 2-1 geworden voor NEC. Na de gelijkmaker van Vitesse leek het er even op alsof Vitesse erop en erover zou gaan. Maar het inbrengen van Valkenburg en daarna het inbrengen van Boymans heeft de wedstrijd laten kantelen. NEC doet weer volledig mee. En het is Boymans die de 2-1 maakt. Hij maakt zich binnen een paar minuten nadat hij zijn entree heeft gemaakt in Nijmegen onsterfelijk. Door te scoren tegen Vitesse nog een klein kwartier te gaan. Het is een heerlijke wedstrijd geworden. 2-1 voor de ploeg uit Nijmegen. Verder zometeen om half drie Twente tegen Utrecht en VVV tegen Ajax. En om half vijf nog Willem II tegen Feyenoord. Volg ook het NK Badminton vanmiddag de finales. we houden u van op de hoogte. En u zult denken, de er in de maand is het dan helemaal geen schaatsen weekend? Jawel hoor, er wordt natuurlijk geschaats. de Bruno Bokaal. Laatste plekken is het voor de WK Allround 2 bij de mannen en 1 bij de vrouwen. Super tram. Give a little bit. We gaan weer naar Frank Wieluid. Kijk naar de wedstrijd. Er is er één onsterfelijk Frank inmiddels. Hoe kunnen de anderen die heldenstatus ook nog bereiken? Ja, scoren. scoren tegen de, tegen de vijand. Dat is de enige manier om de heldenstatus te bereiken. En dat doe je door de winnende te maken. En dan wel de beslissende van de velden had het kunnen doen. De beslissende 3-1 op het bord zetten na 82 minuten. En ook Boyman zojuist had het 3-1 kunnen maken. Dat zou helemaal dol zijn geweest. Zeg. Na al die tijd dat hij bij AZ geen speeltijd krijgt. En dan bij NEC het veld inloopt. Voor de 2-1 en de 3-1 maken. Voorlopig blijft het bij de 2-1 voor de NEC die nu op het bord staat. En Vitesse op jacht naar de gelijkmaker. Heeft er ook wel kansen voor gehad via Kakuta om uh, zelfs nog op dat moment de 2-1 te maken. Ook Ibarra heeft de uh, kans gehad om een goal te maken. Nu is het uh, Ibarra die een gele kaart krijgt voor een overtreding op Amieu. De andere doelpuntenmaker voor uh, NEC... Helemaal in het begin van de wedstrijd. Was, nee, dat was niet helemaal in het begin van de wedstrijd. Dat was na 38 minuten. Maar het voelt als een hele tijd geleden. Want er is intussen zo verschrikkelijk veel gebeurd in dit uh, duel. Daar waar uh, NEC de eerste helft volledig in handen had. Overal uh, eerder was op het veld bij de bal dan uh, Vitesse. Dat de bal ook veel te, in een veel te laag tempo rondspeelde als het de bal eenmaal had. En NEC volkomen verdient op een 1-0 voorsprong. Maar na rust ander beeld. Vitesse veel scherper. Vitesse veel nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Die ook uiteindelijk scorend. En nu is NEC weer terug in de wedstrijd. Ik zei het al, het verschil is dat NEC Valkenburg van de bank kan laten komen. En zo'n speler heeft Vitesse eigenlijk niet op de bank zitten. Om het elftal wat meerwaarde te geven. Want Valkenburg is een meerwaarde in het elftal van NEC. Dat heeft hij al een aantal keren laten zien. Met zijn manier van voetballen, zijn acties, zijn, uh, zijn manier waarop uh, hij medespelers vrij kan zetten voor Veldhuizen. Alleen die medespelers hebben daar nog te weinig van kunnen profiteren. 83 minuten zijn we onderweg. En Vitesse heeft de bal via Van der Heijden. En uh, de bal nu breed naar uh, Van Arnold. Die loopt zich vast in het middenveld bij NEC. En dan maar de diepe bal gegeven in de richting van Havenaar. Maar de boogbal van Van der Heijden is te hard. Dan kan Havenaar nooit bij. Sinou wel. En Shinu die heeft alle tijd van de wereld in de slotfase van dit duel dus de bal maar hard naar voren rammen om ervoor te zorgen dat hij in ieder geval zo ver mogelijk weg is bij zijn doel en Boymans maakt nu de overtreding ten opzichte van Casia bij de goal van Boymans een paas van van der Velde een boogbal die had Casia gewoon moeten hebben maar die dacht ik ruim even fraai op ik doe een omhaal miste de bal volledig en zette daarmee Boymans helemaal alleen voor Veldhuizen en de spits de nieuwe spits van NEC gehaald vlak voor het verstrijken van de transfer deadline Schotenbal de door de benen van Veldhuizen binnen voor 2-1. En nu is het dus een open wedstrijd die nog steeds ook uh, punten kan opleveren voor Vitesse als ze aan aanvallen toekomen. Nu even de bal voor, voor, vooral veel in de lucht en uiteindelijk in het bezit uh, van uh, Kakuta gekomen. Die kan nog wel eens een aardige actie maken. Maakt nu de overtreding. Nee, Van Eijden maakt de overtreding. En zo komt er een vrije trap voor Vitesse. halverwege de helft van NEC. Opletten weer voor de defensie van de Nijmegenaren. Casasvili gaat erin komen. Het is 2-1 voor NEC. Wat een goal! De Eredivisie. En dan is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen Eindhoven bij PSV tegen Ado Den Haag. Het werd 7-0 bij de Ruster, nog maar 1-0 door een goal van Wijnaldum. Na de rust ging het hard. 2-0 Sepa een eigen goal. 3-0 Mertens, 4-0 Lens, 5-0 Lokadia, 6-0 Mertens en 7-0 Wijnaldum. Een ruime zege dus voor PSV en de ploeg liet vooral in de tweede helft weer eens zien... hoe gemakkelijk het kan scoren en hoe goed het eigenlijk ook kan voetballen. En de vraag dient zich dan ook aan waarom dat niet altijd wordt getoond. Zoals twee weken geleden tegen Pek Zwolle. Daarover trainer Dick Advocaat. Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk dat we ons intern daar ook over moeten beraden... hoe dat dan kan komen dat een heel helftal zo slecht speelt. En, uh, maar daarna wordt het goed gepakt, drie wedstrijden achter elkaar gewonnen. Maar nu gaat het komen, dat heb ik ook gezegd. De laatste veertien wedstrijden, inclusief uh, Den Haag. Je kunt niks laten vallen en uh, we moeten zorgen dat we dezelfde scherpte hebben als tegen uh, Vitesse-spelen volgende. week. PSV was in de eerste helft ook al een stuk sterker dan ADO, maar scoorde dus maar één keer. In de tweede helft ging het scoren een stuk gemakkelijker. Uitblinker dries Mertens over het verschil tussen de eerste en tweede helft. Ja, ik denk dat het verschil is dat zij moeten komen. In de uh, tweede helft willen zij, willen zij het zetten en uh, willen, zij, uh, willen zij die gelijkmaker maken. In de eerste helft uh, dan, denk ik dat ze dachten gewoon 1-0 is goed genoeg. Je dus er zo de rust in. In de tweede half wilden ze komen en dan, van daaruit krijgen wij de ruimte. En dan nog even naar ADO. Het was een pijnlijke nederlaag volgens trainer Maurice Stijn. Ja, dat is heel pijnlijk 7-0 verliezen. Maar uh, we zijn niet de enige ploeg in de eredivisie die, die, die een, een, een dik pakslaag krijgen van, uh, van dit PSV. Dus in dat opzicht uh, heb ik net ook mijn ploeg toegesproken. En 7-0 is heel veel, maar uh, nou, dan maar liever één keer uh, heel groot en dan we de, van de andere ploegen de punten pakken. En, uh, ja, het is, het is te veel. Maar nogmaals, ja, ik kan het nu niet meer omdraaien. Zo met een de andere wedstrijden van gisteravond. Eerst even naar de actualiteit. NEC Vitesse, Frank Wilaert. Slotfase van de wedstrijd. 2-1 voor de ploeg uit Nijmegen. Dat nu de aanval van Vitesse al onderbreekt op de helft van de Arnhemmers. En dus komt NEC weer met Rex aan de linkerkant achterlijntje halen. Bal voor proberen te geven. Dat lukt uiteindelijk allemaal wel. Kalas werkt hem dan weg achterin. Dat doet hij een beetje half-half. En dan moet daar achterin volgens mij is het Van der Heijden de rest doen. Die krijgt dan een behoorlijke kegel van Van der Velde. Waardoor de aanval in ieder geval onderbroken is van Vitesse en NEC weer kan hergroeperen. Inderdaad een ja, redelijk stevige tackle van de Nijmeegse middenvelder. Kan nooit bij de bal. Is ook helemaal niet zijn intentie om de bal te spelen. Hij wil gewoon van de heide ondersteboven kegelen. Waardoor in ieder geval het spel weer eventjes getemporiseerd wordt. Veldhuizen met de vrije trap. Iedereen op de helft van NEC. Bal diep gegooid. Paulson is degene die opraapt. En nu uiteindelijk Cassia. die dan wel de bal goed onder controle krijgt... voordat Boymans in de buurt kan komen. Vitesse is op jacht naar de gelijkmaker... maar moet eerst kansen creëren tegen NEC 2-1 voor de ploeg uit Nijmegen. Nou, we gaan verder met voetbal van gisteravond. AZ Groningen 0-1, dat was de rust en de eindstand. Kierum was daar de matchwinner en Elm kreeg nog rood van AZ. Na twee nederlagen eindelijk dus weer eens een overwinning voor FC Groningen. Het was hard nodig volgens trainer Robert Maaskant... maar of zijn ploeg nu echt recht had op die drie punten? Ik vind niet dat we het verdiend hebben vandaag... maar.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 Wij We gaan weer naar de actualiteit NEC Vitesse. Uh, Fred Rutte is ziek. Zal hij hier beter van worden van deze uitslag? Mark Wielert? <laughs> Ik vrees dat dit in ieder geval niet gaat helpen. Hij is er inderdaad vandaag niet bij. Sten Menzo is eindverantwoordelijk. Hij kon in ieder geval zijn elftal uh, uh, beterschap geven in de tweede helft. Maar niet goed genoeg om NEC te verslaan. We zitten in de laatste minuut speeltijd. De laatste tellen officiële de speeltijd ook. Zometeen gaat de blessuretijd in. Jansen met een vrije trap kort genomen. Nu chipt hij de bal. De 16 van NEC binnen. Maar daar daar werkt Paulsson de bal gewoon weg richting de hoekvlag. en mag van Anoltracht eraan rollen om hem weer terug te brengen. Die bal schitterend moment net bij een hoekschop van Vitesse. Daar waar Jansen de bal wil ophalen. Om een hoekschop te kunnen nemen is het de ballenjongen op het moment dat hij de bal wil aannemen. Die hem dan voorbij Jansen gooit. Hazard van Chelsea zou de jongen doormidden hebben geschopt. Jansen kon er wel om lachen. Dat is dan het verschil tussen die twee heren. Die vond het dan wel weer grappig dat het op zo'n moment gebeurde. Ook al staat zijn team dan met 2-1 achter. Kalas met de bal diep geroeid richting Sinou. Niemand die de doelman van NEC is aanvallen. En hij gaat toch op de grond liggen. Ja, dat is het voordeel van Sinou. Hij heeft wel een beetje gevoel voor show. Gaf er net ook een applausje aan Van Arnold toen hij de bal plomp verloren over de achterlijn schoot aan de kant van de NEC. Dat hoort er allemaal een beetje bij. En Sinou is daar bij uitstek geschikt voor Boymans nu in balbezit voor uh, NEC. Hij is de matchwinner. Gelijk ook gekozen tot man of the match. Zo gaat dat. Ook al speel je vanaf de, kom je vanaf de bank. Je bent debutant. Je maakt de winnende tegen Vitesse. En doe je verder alles verkeerd. Dat is niet het geval bij Boymans trouwens. Maar dan was hij nog steeds man of the match geworden. Want je maakt winnen winnende tegen Vitesse. En uh, Vitesse, de Arnhemmers komen er nu nauwelijks nog vanaf. Worden voortdurend de voeten dwars gezet. Kansen creëren is het probleem in de slotfase. Waar NEC eigenlijk weer scherp is. En ook dat is knap. Dat de Nijmegenaren dat gewoon in de tweede helft zelf hebben weten om te draaien. Hoewel de coach Alex Pastoor er natuurlijk wel een beetje bij geholpen heeft. Met die wissel Valkenburg erin brengen. Dat heeft NEC naartoe. Nadrukkelijk geholpen. Keihard het wel ingaan nu van AMJ. Hup, doorgaan nu, ja. zegt hij. En uh, Rex heeft de ruimte aan de linkerkant. Voorin twee man, Valkenburg en Boijmans. Die willen allebei de bal dolgraag hebben. Maar Rex krijgt hem er niet. Staat namelijk ingesloten bij de hoekvlag. En nu probeert hij zijn tegenstander in te sluiten bij de hoekvlag. Gaat de bal over de achterlijn en kan Veldhuizen gaan trappen voor misschien wel de laatste keer in deze wedstrijd. Extra tijd, drie minuten. Daarvan zijn er twee verstreken En in Nijmegen wacht iedereen met smart op het eindsignaal van Kuipers. Want dan wordt er gewonnen. Wraak genomen voor de uitnederlaag. Met 4-1 werd er verloren. Drie rode kaarten voor NEC. In deze wedstrijd één kaart getrokken. En die was voor Jansen, een gele. Want die staat nog steeds op het veld. De afgelopen drie wedstrijden zeven rode kaarten in totaal. Maar deze wedstrijd was eigenlijk in verhouding, zeker met die wedstrijden, keurig netjes. En Veldhuizen nu mee naar voren bij een vrije trap voor uh, Vitesse. Natuurlijk Jansen die de bal ophaalt. Vraagt aan Kuipers, zeg maar waar moet ik hem neerleggen. En als Kuipers het plekje heeft aangegeven. En Veldhuizen nu bij randje strafschopgebied van NEC is. Kan uh, Jansen de vrije trap gaan nemen. Alles of niet. nu in de laatste tellen van dit duel. Jansen met de bal wordt weggewerkt achterin de armieu. Met een snoekduik kan Jansen de bal nog een keer inbrengen. Want niemand die... Uh, de middenvelder van Vitesse onder druk zet. Blijft de bal daar een beetje hangen. Bij Cassia legt hem terug. Dat gaat te kort voor Kakuta. Die kan niet in één keer uithalen. En dan zegt Kuipers: het is klaar. NEC wint de derby. ...heeft zijn revanche ten opzichte van Vitesse te pakken. Ja, dit heeft allemaal niks met de ranglijst te maken. De burenruzie moet gewonnen worden. Het lukt allebei de ploegen één keer dit jaar. Vitesse wint in Arnhem en NEC wint in Nijmegen. En de verhoudingen zijn weer gewoon hersteld zoals ze vroeger waren. De thuiswedstrijden tussen deze buren wordt gewonnen. NEC wint door een doelpunt van Boymans in de slotfase met 2-1 van Vitesse zomaar meteen de consequenties wat betreft de stand. Eerst naar het voetbal van gisteravond. Roda JC Herakles, daar waren we gebleven. 3-3 werd het. Bij de rust stond het 1-2. 1-0 Malki, 1-1 Vijinovic, 1-2 Gourije, 1-3 Vujizovic, 2-3 Danilo en 3-3 Dorda in eigen doel. Het was een heerlijke wedstrijd in Kerkrade. Herakles speelde al vaker dit seizoen leuk en goed voetbal, maar we speelden dus weer punten. Dat had misschien wel te maken met de fysieke kracht van Roda. Herakles trainer Peter Bos. Nee, maar het is logisch dat wij een, een voetballende ploeg hebben en dat... Uh... Ik vind het helemaal niet erg als een tegenstander de fysieke strijd niet wil gooien, want dat betekent dat je gewoon slim moet zijn en de onder vandaan moet voelen. Alle laatste maar achter de bal aanlopen. Mogen ze nog zo sterk zijn, maar als je dat goed uitvoert, dan, dan gaat het niet om kracht. Dan moet ik wel zeggen dat op dit veld nogmaals zo Heel moeilijk voetballen werd om echt goed voetbal te spelen. Dan is het makkelijk om die ballen door de lucht erin te pompen, dan dat je dus echt goed voetbal over de grond wil spelen. Neem niet weg dat ik vind dat er toch mogelijkheden voor waren, dat hebben we hebben nagelaten. We Hoor dat renner Ruud Brood zag zijn ploeg bij een 3- 8 stand toch nog terugkomen in de wedstrijd, en dat verraste hem eigenlijk niet. We hebben weer een prikkel nodig om achter te komen. Maar dan is het. Ik had dit ook wel verwacht. Want Heracles is ook een goed voetbalteam. Die is zich niet verschuilt. Dus je krijgt ruimtes. Nou, wij hebben daar tegenover wat kracht gezet. En uh, ja, er gebeurde van alles. Leuk. Ja, een uh, belangrijke man nog in het uh, fysieke spel van Rona is de nieuweling. Frank de Moeze. Hij kwam over van het Engelse Bournemouth. Uh, de Moeze viel in in de tweede helft. En is blij dat hij weer wat speelminuten heeft. Ik heb gewoon hard getraind daar. En, uh...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 Ja, naar NAC tegen Pax 3-0 maar liefst. 1-0 met de rust via Buis uit een strafschop. Goedelje 2-0. Hadouweer 3-0. En broersen van Pax kreeg een rood in de 40ste minuut. Die overwinning van NAC dat werd allemaal ingeleid door een blunder van de zwolle doelman. De anders zo betrouwbare Diederik Boer. Ik wil die bal wegschieten. Hij tikt die bal weg of ik word gehaakt. Ik heb geen flauw idee. En, uh, ja, stop die tijd. Die uh, krijgt daarna een penalty tegen een rode kaart. Wedstrijd over en uh, klaar. En dan klaar, want die rode kaart die was voor Joost Boerzen. De scheidsrechter zag een hensbal op het schot van Good Old Lurling... want die zetten dat allemaal in werking. Maar die hensbal, was dat ook zo? U hoort eerst de versie van Joost Broerse. Nou, Wat ik wel weet is in ieder geval dat ik hem 100% in mijn buik eh, kreeg. Hoe die bal daarna wegstuit eh, het van mijn buik, dat, eh, dat weet ik niet precies. Omdat het natuurlijk... Eh, ja, die bal werd best hard ingeschoten en die, en die stuit daarna weg. Ehm... Um, maar bij mijn weten heb ik hem uh, in ieder geval 100% in mijn buik gekregen. En uh, de afdruk uh, was duidelijk te zien uh, onder de douche. Dus uh, ja, dat, dat is mijn versie eigenlijk. Maar goed, penalty werd gegeven. Buizen scoorde. Daarna overigens ook nog een heerlijk lopje van Leurling op de lat... waar Goudel je de 2-0 uit maakte. Want de doet het dus erg goed na de winterstop. De ploeg uit Breda heeft nu drie wedstrijden op rij gewonnen. En de uitblinken van gisteravond. Antonie Leurling merkt natuurlijk ook meteen dat de sfeer in het stadion anders is.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 Ja, dan mag je meer dan tevreden zijn. En dat mag je ook. Vrijdag was er al een wedstrijd. RKC Waalwijk, Herenveen. Waalwijk was beter. Maar Jurisic in zijn eentje versierde een penalty. En maakte hem zelf 1-0. Herenveen, belangrijke punten. En net afgelopen in Nijmegen: kampioenschap van Gelderland. NEC Vitesse 2-1 voor NEC Boymans, nieuweling, de matchwinner. PSV is koploper. 46 punten uit 21 wedstrijden. En FC Twente staat tweede met 42 uit 20. Derde Ajax, 40 uit 20. Vieren nu Feyenoord, 38 uit 20. En vijfde Vitesse, 38 uit 21. Ook nog even de nummers 6 en 7 meenemen. 6 Utrecht, 36 uit uh, 20. En NEC staat zevende nu met 30 punten uit 21 wedstrijden. De situatie onderin, 15e Roda met 20 uit 21, 16e Pek Zwolle met 19 uit 21. En dan twee ploegen die nog maar 20 wedstrijden hebben gespeeld. VVV 15 uit 20 en Willem II 13 uit 20 is hekkensluiter. Drie wedstrijden zijn er vanmiddag nog. Het toetje is om half vijf Willem II tegen Feyenoord. En allereerst over een minuutje of vijf beginnen VVV Ajax en Twente Utrecht. Twente tegen Utrecht. Ronald van der Geer zit daar in Twente. Twente moet winnen om de aansluiting te houden. En Utrecht doet het gewoon goed. En Twente eigenlijk niet zo lekker, Ronald. Nee, Twent scoort niet. Hij uh, nee. krijgt weliswaar geen goal tegen. Dat is prachtig. Maar als je kampioen wil worden en wil meedoen met de top... dan zal je toch ook eens een keer een doelpunt moeten maken. Zeker 0-0 na de Winterschop tegen RKC hier thuis. En in de Kuip tegen Feyenoord. Ja, dat baart toch wel wat zorgen. Aanvallend zit het dus niet helemaal snoor bij de Tukkers. En dan moet ook nog een van de twee creatievelingen in het elftal... Chadli en Tadic zijn namelijk het creatieve brein in het elftal van McLaren. Die Chatley moet voorlopig even passen met een hamstring blessure. Is er dus niet bij. Dus puzzelen voor uh, McLaren geweest vandaag ook al. Omdat hij natuurlijk een uh, speler terugkreeg uh, op de training van de week. Die op het middenveld uh, geposteerd staat. Maar ja, die eigenlijk met zijn gedachten in Liverpool zat. En al dacht dat hij getekend had bij uh, Everton, Leroy Fair. Maar het ging allemaal niet door. Het verhaal is bekend. Hij... Straks gewoon in de basisopstelling bij FC Twente... waar Rosales ontbreekt vanwege de schorsing. Tim Breukers is daar zijn vervanger. Ja, en dan is er toch geschoven voorin. Is Lucas Stanyos verschoven van de spitspositie naar de linkerkant. Speelt aan de rechterkant straks de Chileen, Gutierrez. En heeft Dimitri Boulikin een basisplaats gekregen... in het elftal van Steve McLaren als spits. Verder daar geen bijzonderheden. Dan naar FC Utrecht. Ja, dat doet gewoon lekker mee... Is geen kampioenskandidaat. Nee, verre van dat. Daar wil men in Utrecht zelfs niet over praten. Maar zoals het gaat, lekker met die zesde plaats. 36 punten. Nou, dat is allemaal prima. Dus vol vertrouwen afgereisd hier naar uh, Enschede. Met één nieuweling in de basis. Jens Stornstra voor net iets meer dan een miljoen overgenomen van uh, ADO Den Haag. En gelijk in het elftal geposteerd waar Jacob Moulenga ook weer een plekje heeft. Terug is hij nadat hij uh, is uitgeschakeld met Zambia voor de Afrika Cup. En dat kwam goed uit, want Kermt is vertrokken. Die is naar Young Boys, is er dus niet meer bij. Bovenberg is naar Enschede gegaan. En dan zijn er nog de blessures van Oor en Sarota. Vooral die laatste komt dit seizoen niet meer in actie. Dus een versterking was wenselijk. En Torsa straks is op het middenveld bij FC Utrecht. En dan die andere wedstrijd om half drie na de dubbele confrontatie met Vitesse speelt. De nummer drie Ajax straks in Venlo tegen VVV. Ja, Een onverwachte nederlaag afgelopen zondag in de competitie. gevolgd door een duidelijke overwinning in de beker. Ik neem aan dat Ajax met redelijk wat vertrouwen daar gaat beginnen aan die wedstrijd Andy. Ja, maar ook met twee wissels. Omdat uh, eigenlijk gedwongen dat moois zonder geschorst is Stefano Denswil. Links uh, centraal achterin gaat spelen. En Jody Lukoki krijgt de kans in plaats van de toch afgelopen weken wat uit vorm zijn de boerrichter. En voor de rest uh, de vertrouwde mensen in het team van Frank de Boer. VV Venlo. Vorig jaar 2-0 voorkomen tegen Ajax. Maar toen werd het uiteindelijk nog 2-2. Heeft al 43 doelpunten tegen. En dat is het meest in de eredivisie. En van die uh, 43 doelpunten tegen kregen ze er maar liefst 33 thuis tegen. Dus uh, kijk ook niet echt hier... Uh, met veel vertrouwen naar deze wedstrijd tegemoet. Uh, vorige week ook al niet. Toen werd er met 4-1 verloren van AZ. Er staat een man met een, uh, een muts met heel veel veren erop. Op de middencirkel. Die gaat zo dadelijk de eerste... Uh, Balomwentelingen doen. Het is Prins Carnaval, Sef de Vierde. En die heeft niets met Sef de te maken. Sef de Vierde is de stadsbariton. En die heeft nu de aftrap uh, gedaan. Maar zo dadelijk gaan we echt beginnen. Onder leiding van Ruud Bos. In de koel, cool, uitverkocht. VVV Venlo tegen Ajax. En die uitkant met steek vanmiddag dus op zijn hoofd in Venlo. We hebben nog een paar berichtjes voor u. Wendy Fuik heeft bij wereldbekerwedstrijden springen. in het Japanse Sapporo geen vervolg uh, kunnen geven... aan haar sterke optreden van gisteren. De Nelze toe voor de Winterspelen landde na sprongen... van 83 en 75,5 meter op de 28e plaats... terwijl ze gisteren nog als 15e eindigde. En net weer van kalker is bij de wereldkampioenschappen... Bob Slee en Sankt-Moritz als 14e geëindigd in de Viermansbob. Een sterke derde run, run waardoor die tweede werd... Uh, deed hem opschuiven naar de 14e plaats in de. In de slotrun kon hij die klassering niet meer verbeteren. De wereldtitel ging uiteindelijk naar een Duitser, naar Maximilian Arendt. Radio 1, het NOS-journal. Het is één minuut voor half drie, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Chepkema. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat de interventiewet wordt aangepast. Die wet maakt het mogelijk om in te grijpen bij banken met financiële problemen.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 Dat waren de hoofdpunten. Sport Radio, NOS, NOS, NOS Radio, de ja, de wedstrijden om half drie aan eentje is al begonnen. Ze zijn er bij de tijd. VVV Ajax en die houdt kant. VVV in de aanval. Eerste mogelijkheid gaat er bijna in, zicht. Het is geen slechte bal van Lintzen vanaf de rechterkant. Legt hij een beetje Deli Blind in de luren en een Vermeer moet zich strekken. Het staat 0-0 na een kleine twee minuten spelen. Maar eh, Blind, die eh, moeizaam uitverdedigend, komt de bal bij Linzen terecht. En die eh, schiet de bal zomaar op doel, terwijl voor het doel eh, voor stond te wachten. De hoekschop is genomen vanaf de rechterkant. Wordt eh, opgevangen door Maguire met de bal weer terugbrengend in het strafschopgebied. De kopbal is daar van Marcel Stijp, maar eh, of eh, Russelaer was het, eh, die kopte. Maar die bal gaat langs het doel. Van, uh, van Ajax-keeper Kenneth Vermeer. En, uh, ja, een aardig begin van de wedstrijd. Met een aanvallend speler. Dus VVV in die beginfase. En Ajax met Siem de Jong in de spits. Uh, slechts zeven doelpunten. Dat is natuurlijk niet veel voor een spits van kaliber uh, Siem de Jong en Ajax. Maar hij wil natuurlijk veel en veel meer halen. Ajax zal moeten winnen. Staat zes punten achter op PSV. Balbezit weer na de uittrap van Vermeer voor VVV. Uh, rechtsachterin wordt de bal even teruggespeeld op keeper Maanpa. En Maanpa uh, ramt de bal naar voren richting Paulsen. En uh, 0-4. Het is Tobi Aldewereld uiteindelijk die tussen zit. En hij speelt de bal naar de linkerkant. Naar Victor Fischer. Maar die komt terug uit buitenspelpositie. En zo hebben we dus uh, een aardige eerste drie minuten van VVV Venlo tegen Ajax erop zitten. En staat het nog wel 0-0. Gaan we naar Twente. De club die ook moet winnen om aansluiting bij PSV te houden. Tegen Utrecht. Ronald van der Geer. Eerst maar een score zou je zeggen. Nou dat uh, moet uh, lukken met twee spitsen. Castanjos en met uh, Boelekin in de basis. Wetsreddienst begonnen. 0-0 na 49 seconden. En het balbezit is er voor FC Utrecht van de Gunna snel genomen vrije trap. Probeert Duplan te bereiken, dat is niet zo heel moeilijk. Staat dichtbij hem. Duplan komt nu naar binnen, komt nog altijd naar binnen. Gaat nu schieten met het linkerbeen tegen Benson aan. En de tweede poging is van Hazard. En ook die inzet wordt geblokt. Gutierrez is de man. Die daar als staande weg fungeert. En dan heeft Utrecht toch weer de bal te pakken. Utrecht zo'n beetje de te kloppen ploeg inmiddels in de eredivisie. Tegenstelling tot de tegenstander Utrecht. Komt de ploeg van Wouters wel met regelmaat tot scoren Na de winterstop twee overwinningen. Vijf goals gemaakt, één tegen. Nou ja, bij Twente weliswaar een goal minder tegen. Maar ook geen enkel doelpunt gemaakt. En daar wringt hem dus een beetje de schoen. Bal zit voor Robin Ruiter. Lange bal richting de linkerkant. Nou ja, bij Twente dan. Want daar neemt Schilder de bal aan op de borst. Wordt verder op de huid gezeten door Eduard Dub rechteraanvaller bij FC Utrecht. En Kevin Blom, zijn naam is nog niet genoemd. Fluit dan voor een overtreding. Leroy Ver, voor de eerste keer, hij in bal bezit. Aardige actie, waarmee hij zich ontdoet van uh, Moulenga in de middencirkel. Zijn paas vervolgens mist enige zorgvuldigheid, waardoor uh, niet Kastanjos wordt bereikt, maar de bal over de zijlijn gaat. En nu Van der Madel. namens FC Utrecht aan de rechterkant mag ingooien. Dat doet hij halverwege de eigen helft in de buurt van uh, Van der Gun. Neemt hem aan op de borst. Vervolgens wordt Utrecht niet veel tijd gegund om rustig de bal rond te spelen. Uiteindelijk Van der Madel met een lange peer naar voren. Ja, en dan is het toch altijd Moulenga, die uh, sterke Zambiaan, die daar het uh, duel wint van Bengtson maar zich dan uiteindelijk toch weer verslikt, een beetje overijverig is en zich verslikt in Leroy Ver een overtreding maakt. En dan mag uh, op eigen helft weliswaar nog aan de linkerkant van het veld. Die overtreding, uh, die vrijtrap nemen. Utrecht poot terug op eigen helft. Achterste linie van Twente heeft het balbezit. Tadic zal toch met name van hem moeten komen als het gaat om de creativiteit en nu Breukers. Breukers zoekt de diepte bij Tadic aan de rechterkant. Dus kijken of Tadic op de voorzet kan komen. Ja, dat kan hij. Maar die bal is heel hoog. Is ook heel lang onderweg. En Ruiter heeft dan de nodige problemen. Maar heeft hem, nadat hij de bal in tweede instantie goed inschat, wel te pakken. Castagnos was heel dicht in de buurt, wilde wel zijn voetje tegen de bal zetten. Maar Ruiter zegeviert in dit duel. Na drie minuten is het bij Twente Utrecht 0-0. En we houden u op de hoogte van de wedstrijd. Die wordt gespeeld in de Jubilee League tussen Sparta en Ze Zijn er nummers drie en vier van de rangschikking. En net afgelopen in Italië is Kievo tegen Juventus. Dus het is daar 1-2 geworden. Juventus blijft koploper in de Serie A met 52 punten uit 23 wedstrijden. Op drie punten gevolgd door Napoli.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 you say wrong or resolute, but in the mood to obey. Jack Johnson plaat had wel een zakketje mogen hebben. Ja, good people. Je zou kunnen zeggen, heeft al van zichzelf een paar zakketjes deze plaat. Dus er eentje erbij was overbodig geworden. Twente, Utrecht. Maar ja, Twente scoorde niet zoveel, Ronald. Dus we kunnen rustig plaatjes draaien. Ja, en uh, heel lang ook. <lacht> er is ook eigenlijk nauwelijks dreiging. Het is nog 0-0 na bijna 7 minuten. Als er al een ploeg dreigend is geweest, dan is het wel Twente geweest. Met name via Breukers rechterkant. Aardige voorzet die hij uh, gaf. Maar te laag was eigenlijk voor Boelikin en ook niet heel nauwkeurig. En daardoor ontstond er ook geen uitgespeelde kans. De eerste echte uitgespeelde kans moet nog komen. De bal bezit nu voor Utrecht. Gevonden. Moulenga tussen de linies in. Halverwege de helft van FC Twente. Probeert dan Azaren te bereiken. Dat mislukt in eerste instantie. Dan probeert Utrecht... Nee, probeert niet. Heeft de bal weer te pakken via Thornstra. En die zet in één keer Moulenga oog, oog met Michailov. En die bal gaat naast. Ja, dit was een uh, spelletje op karakter. Jens Thornstra, dat is natuurlijk een bijtertje. Die verovert de bal op het middenveld. Waar Twente eigenlijk veel te laks is. In eerste instantie ver dan Coutieres, maar die wordt fel op de huid gezeten door Tornstra. En die is dan als eerste, als de twee naar de grond gaan, de man die opstaat. Goed steekballetje geeft op Mulenga vanaf links het schastopgebied in. Maar uiteindelijk schiet hij de bal voorlangs. Daar waar Michailov slechts kon kijken hoe Moulenga die bal losliet. Nu Twente met Castanjos. spelen dus aan de linkerkant. Aardige opening op Tadic aan de rechterkant. Ruimte nu voor Tadic. Tadic op de rand van het schatselgebied terugleggen. Castanjos mist. Wil dan schieten op de goal. Maar mist. Utrecht kan uitverdedigen. Maar kan ook geen balbezit houden. Hazard in eerste instantie niet. kijkt nog even naar Blom. Met de vraag was dat geen gevaarlijk spel van Wout Brama. Nee, dat was het niet. Maar even later ziet Blom wel een overtreding van FC Twente. en Mag Utrecht? Nu alsnog. Een vrijtrap trap nemen. Via Jan Wuitens en Kali is dat gebeurd. En Wuitens heeft inmiddels de bal aan de linkerkant. Wordt wel lastig gevallen door Boelekin. Krijgt de bal in elk geval wel in de richting van Van der Gun. Maar daar zit dan de Twente verdediging tussen. En wordt nu Boelekin weggestuurd aan de rechterkant. Boelekin is niet heel snel, maar wel handig. Want houdt balbezit. Achterlijn halen. Legt hem dan ja, ver in het strafschopgebied. Daar waar Castanjos wel staat. Maar nu helemaal naar de zijlijn moet. Om die bal binnen te houden. Dat lukt wel. Twente kan dus het balbezit continueren. Na bijna 9 minuten. En een 0-0 stand met Bengtsson, die dan weer opent naar Breukers aan de rechterkant. Breukers kan de bal niet binnenhouden. Bal gaat over de zijlijn. Azaren gaat gooien. Nou, we zijn wel begonnen. Eerste grote kans, dus voor FC Utrecht. Maar na 9 minuten is het nog 0-0 in Enschede. VVV tegen Ajax. En ik neem aan dat je voor de wedstrijd nog even hebt gesproken met Ton Lokhoff. En wat zei hij? Gewoon plezier maken jongens, allemaal plezier maken. <laughs> nou ja, carnaval staat voor de deur, hè. dus uh, dan lag hij sowieso Dat is 0-0. Uh, en uh, zijn VVV, dat van Ton Lokhoff, doet het heel redelijk. Zet Ajax vast op eigen helft en herovert dan uh, de bal als ze hem kwijt zijn. En nu de inworp die erg ver is, maar net niet voor het juiste been terechtkomt. In dit geval uh, stond Wildschut, Yannick Wildschut weer een basisplaats uh, aardig in de buurt. Maar Ajax kan overnemen via Palsen. Pals een goede paas op uh, Deli Blind. Blind opkomend nu op de helft van VVV aan de linkerkant. Halverwege. Die helft. En loopt nog altijd met de bal aan de voet. Dan vraagt Eriksen de bal, krijgt hem ook. En Eriksen moet uh, de sleutel gaan vinden in de verdediging van uh, VVD. Gaat de bal naar Schöne, lijkt me hens te maken. Maar Bossen vindt het niet. En dan uiteindelijk, dat duurde echt heel lang, voor de Bossen fluit. Hij hoorde het waarschijnlijk. Uh, geeft hij toch uh, het fluitsignaal waardoor VVV balbezit kan komen. Vanwege die hensbal van Lasse Schöne. Balbezit voor uh, VVV Venlo via Maanpa. Wat heeft Ariks gedaan? Ja, die heeft een uh, minuutje of vijf richting richting het doel van mijn paar gedrukt, maar verder dan uh, uh, de... Nou zeg maar, de, de, de, het strafschopgebied is eigenlijk nog niet gekomen. Nu wordt uh, Vermeer opgejaagd door Wolfor En moet Vermeer de bal snel ver weg trappen. Doet dat op het hoofd van Radosafelwits. Maar die bereikt uh, geen medespeler. Hij bereikt Palsen. Palsen naar Schöne. Schöne naar Van Rijn. De rechtsback die uh, weer terug is een Schorsing. En die kijkt dus om zich heen. Wie loopt er vrij? Niemand. Want er wordt goed gedekt, goed gejaagd door VVV. Op het ongelooflijk slechte veld. Het is echt een, een knollentuin. Maar dat uh, mag de pret niet drukken. Luc ook. Ja, de rechterkant. Heeft al een paar. Aardige acties laten zien. Hij heeft twee man tegenover zich. Houdt de bal dan even bij zich en speelt hem terug op Van Rijn. Aan de rechterkant dus van het veld. Nu naar de middencirkel, naar Paulsen. Paulsen zoekt opening aan de linkerkant. En doet dat met een lange bal. Is hij mooi? Hij is perfect bij Deli Blind. Die meteen de bal voor het doel zet. En daar komt Schöne, Daar komt Eriksen. Maar geen van beiden krijgt de bal onder controle. En dus is de bal weer weg uit het strafschopgebied. Is het Van Rijn die hem nog even terug gaat brengen? Kijken of dat dat oplevert? Nee, want hij wordt weer weggekopt. 0-0 bij VVV Ajax. Gaan we het even hebben over het badminton, nationaal kampioenschap? In Almere wordt dat gespeeld, Mark Brasser. En de vrouwenfinale zit er inmiddels op? inderdaad uh, net gespeeld, die ging tussen Yao Yi, dat was de nummer 1 van de plaatsingslijst, acht keer werd zij al Nederland kampioene. En zij speelde tegen de jonge Petty Stolzenbach, 23 jaar, de nummer 2 van de plaatsingslijst. Het was dus volgens het spoorboekje die uh, finale, ja, en dan was het ook wel volgens het spoorboekje dat Yao Yi inmiddels 35 jaar oud al dat die uh, deze finale wist te winnen. En dus voor de negende keer Nederlands kampioen werd. Het was eigenlijk alleen aan het einde van de eerste game echt spannend... Stolzenbach speelde goed aan het begin van de partij. Ik uh, had wel het idee dat Yao Yi, hè, met dat stramme lichaam... 35 jaar, die heeft heel wat, wat, wat klappen gehad in haar carrière... dat dat lichaam even op gang moest komen. 11-4 in het voordeel van Stolzenbach in de eerste game bij de break. Maar ja, daarna kwam Yao Yi, die kwam op toeren. Werd warm dat het lichaam dat werd steeds beter, soepeler. Ja, het werd toen uh, spannend. Het werd 20-20 en uiteindelijk 22-20 in de eerste game... in het voordeel van Yao Yi. Hè. En daarmee was deze finale eigenlijk wel gespeeld. In de tweede game kwam uh, Petty Stolzenbach... die kwam er... Uh, Lífero. Pas, uh, G 11-2 voor 74 op een gegeven moment. En die won de tweede game met uh, 21-8. Joui dus voor de negende keer een Nederlands kampioen. En daar zal het ook bij blijven. We zien haar niet meer terug. Internationaal heeft ze al afscheid genomen. En dit is dan uh, nationaal echt haar allerlaatste toernooi. Hoewel, je weet het met bed met Thomas nooit. Er zijn er al zoveel die gezegd hebben... we stoppen niet mee en die duiken dan toch weer ergens op. Of in een toernooi in het buitenland of in een competitie. Of tijdens het Nederlands kampioenschap. Zometeen de mannenfinale. Uh, ook daarin uh, herkende namen uh, Erik Pang. Hij gaat het opnemen tegen Dickie Paliama. Dicky Paliama op jacht naar zijn tiende nationale titel. Hij staat nu dus op negen samen met Rob Ridder, voormalig voorzitter van Badminton Nederland. Heeft hij dat record in handen? Ja, en Dick wil die tiende titel. Hij wil de, dat record alleen in handen hebben voor de tiende keer Nederlands kampioen. Uh, wil worden. We gaan zo meteen uh, kijken of dat lukt. Erik Pang dus tegen Dicky Paliama Bij de vrouwen, jouw Nederlands kampioenen voor de negende keer. Vertrouwde namen. Ja, We voetballen. Maar een gaan voetballen. heeft Twente tegen FC Utrecht. Uh, Ronald, hoe, hoe zit het eigenlijk met Leroy Fair? Wordt hij daar met applaus uh, ontvangen?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 Deze transfer van harte is ook niet heel vervelend geweest over FC Twente. En je kunt na eenmaal spelers geen ambitie verwijten. Met evenveel plezier lijkt hij weer teruggekeerd in het elftal van Twente. Hij doet in ook geval wel zijn uiterste best zoals heel Twente zijn uiterste best doet. Maar het is nog altijd 0-0. Daar komt misschien nu de eerste mogelijkheid, echte mogelijkheid voor Twente als Breukers. Castanjos zoekt in het strafschopgebied, Maar dan zit Jan Wuitens er weer tussen. En zo weet Utrecht eigenlijk elk klusje achterin wel te klaren. En het lijkt het toch weer een beetje op het Twente van vorige week. Dat ook tegen. Fijn dat het geen vuist kon maken. Um, ja, nu heeft Twente wel iets meer het initiatief dan vorige week. Maar heel veel komt er niet. Voetballend uit het elftal. Het is eigenlijk vrij voorspelbaar. De zijkanten worden gezocht. De diepte wordt gezocht. En dan een voorzet. Of op Castanje of Bulikin. En Utrecht heeft dat klusje inmiddels wel gezien. Of dat kunstje inmiddels wel afgekeken. Dus heel gevaarlijk kan Twente niet worden. Utrecht daarentegen één kans gehad. Dat was weliswaar in de reactie. Maar toch Moelenga oog en oog met Michailov. Maar die bal ging voorlangs. Kali wordt nu opgesloten door een vroeg storend FC Twente. Maar uiteindelijk weet hij wel. Bulthuis te bereiken aan de linkerkant. Bulthuis kan alleen die bal niet aannemen. En dus krijgt Twente het balbezit weer in de schoot geworpen. Na bijna een kwartier spelen. Snelle ingooi van Tadic aan de rechterkant naar Breukers. Breukers die veel mee optrekt. Dat kennen we nog uit zijn Herakles tijd. En Tadic die maar weer eens onzorgvuldig is. Als Twente balbezit heeft op de helft van de tegenstander. Onzorgvuldigheid en Tadic. Het gaat eigenlijk een beetje hand in hand. In deze fase van de voetbalcompetitie. Mulenga gezocht. Niet gevonden. Brama zit ertussen. Balletje op Bulikin. Dan Gutierrez en Brama. Die goed opent vanaf de as van het veld naar de linkerkant. Daar is Luc Castanjos. Aanname, schilder is daar eventueel als hulpje aanwezig. Castanjos komt naar binnen. Vindt Brama. Brama weer verplaatst naar de rechterkant. Precies tussen Breukers en Tadic in. Maar Twente houdt wel de bal. Tadic met een bal die in één keer terechtkomt in handen van Robin Ruiter. Nee, Twente acteert een beetje met veel balbezit als een tandeloze tijger. Maar ja, dat doet het na de winterstop continu. Het is nog 0-0 na een kwartier spelen thuis tegen FC Utrecht gaan we weer naar Venlo, VVV, Ajax en die houtkamp 0-0 ook. Hè? Zoals... Ja, en ik moet zeggen, VVV doet het helemaal niet slecht. Als er uh, een ploeg dreigend is, is het uh, VVV-Venlo. Het staat nog 0-0 na 17 minuten spelen, bijna 18 minuten. Uh, overigens veel wind hier in uh, de koel. Dat uh, betekende dat uh, collega van Eredivisie Live al zijn papier op een gegeven moment raakt, Want die uh, waaide over de hele tribune heen. Uh, ja, jonge jongen, onervaren. Kan die de dan namen dan... nog wel uit elkaar houden? Dan, uh, <laughs> ik hoop wel. <laughs> dat gaan we... we gaan Gaan we... Even controleren, zo. Ja, ja. Die gele aan de bal. En, uh, ja. nu, uh, die, die zwarte. Dat is iemand uh, in het zwart namelijk. Dat was de keeper paar die uh, bal heeft uh, weggetrapt. 0-0. De standbal uh, in de lucht. Wordt nu uh, ja, door wie opgevangen, want hij is nog steeds in de lucht. Maguire heeft de bal dan neergelegd. Dan gaat de bal de diepte in uh, naar no 0-4 no is weg. Maar hij heeft al de wereld bij zich. Al de wereld uh, en 0-4 no no aan de rand van het strafschapgebied heeft nog altijd de bal. Moet hem terugleggen. Doet dat op Maguire. En dan moet uh, voorzet gaan komen. Nee, komt niet. Want hij schiet de bal tegen Deli blind aan. Met andere woorden, het dreigende is van VVV. Nog geen kansen aan beide kanten. Maar ik moet zeggen, VVV voetbalt heel aardig mee. Nu moeten ze wel opletten omdat Lukaku weg is aan de linkerkant van het veld voor Ajax. Wordt opgejaagd door Fleuren. Lukaku nog altijd aan de linkerkant. Maar hij sleept er een hoekschop uit. En dat na 19 minuten spelen. De tweede hoekschop in de wedstrijd. Allebei voor Ajax. De eerste leverde niets op. Kijken of deze wel iets gaat opleveren. Als Christian Eriksen zich daarvoor... Gaat melden aan de linkerkant van het veld. De meegereisde Ajax-fans uh, vlak in de buurt. Want die zitten daar hoog boven in een uh, vak. Met z'n allen te juichen. Want we voelen dat er misschien wel iets aan zit te komen als Palsen mee naar voren gaat. Ik zie al de wereld natuurlijk in de buurt van de penalty stip. En uh, de, het huis wordt uh, achterin bewaakt nu door Deli Blind. Daar komt de hoekschop. Wordt doorgekomen door Palsen. Maar gaat over het doel van Maaienpa. En zo, na 19,5 minuten spelen bij VVV Venlo Ajax, is de dan nog altijd 0-0. Over live and die van Orchestral Maneuvers in de Darker 1986... in de Eerste Divisie bij Sparta tegen Cambuur... staat het na een kleine 20 minuten spelen nog altijd 0-0. Twente-Utrecht, geen onderbreking. Ronald van der Geer, dus ook die stand. Nee, bijna onderbreking, maar die tellen niet. Hè? Het is 0-0 na bijna 21 minuten. Grootste kans is er geweest voor uh, Tadic. Het was een uh, gevalletje rand buitenspel, maar hij stond het niet op een uh, steekballetje. Ik dacht dat het Boulekin was die aan de linkerkant net iets buiten het schafselpgebied die bal onderschepte, En hem doorgaf aan Tadic. Die ontsnapte dus aan buitenspel. Kwam wel in de, ja, bij de achterlijn ongeveer terecht. Schoot vervolgens op goal. Die bal werd nog aangeraakt door Kali. En werd ter nauwe nood door Ruiter uit de bovenhoek weggetikt. De grootste kans dus voor FC Twente. En zo staat het wat betreft de grote kansen. 1-1 heeft Twente wel heel veel de bal. Maar creëert er dus niet heel veel. Nu een kans voor Toornstra. In het grasopgebied van Twente moet hij snel handelen. En zo snel kan Toornstra niet handelen. En dus is de kans voorbij. Hij krijgt hem na een goede doorkopbal van Mulenga. In dat schafstopgebied, maar staat wel ingesloten tussen twee spelers van FC Twente. En komt dus niet zo heel veel. Die nieuweling bij FC Utrecht. Maar zo heel af en toe laat Utrecht zich ook aan de andere kant zien. Weliswaar meestal in reactie op fouten van FC Twente. Met name net toen Duplan er vandoor kon in de as van het veld. Moelenga was meegelopen. Duplan wilde schieten, dat duurde allemaal veel te lang. Dat schot werd uiteindelijk geblokt. Had hij afgespeeld door Moelenga, had ik het nog eens moeten zien. Want die had aan de rechterkant van het veld wel heel veel vrijheid. Het was eventjes een uh, gevalletje egoïsme bij de Fransman van FC Utrecht. Nu Leroy Fair. Gaat aan de wandel op de helft van Utrecht. Wordt de bal weggetikt door Duplan. Geen overtreding zegt Blom. En dan blijft ver liggen. Schiet Duplan de bal uit. Maar op het moment dat die bal uit is. En Duplan kijkt om. Ziet hij dat Ver gewoon weer op zijn twee voetjes staat. Nou, dat leidt tot wat discussie. En nu geeft Twente maar netjes de bal terug aan FC Utrecht. 0-0 is het na 22 minuten. In Venlo. VVV tegen Ajax. Ook zo, zo lang ongeveer gespeeld. En die outkamp. Ja, 24,5 en minuut. En 0-0 de stand. Een beetje gelatenheid op de bank bij Ajax. Omdat Ajax niet eh, fatsoenlijk aan aanvallen toekomt. Met name op het middenveld eh, grote problemen. En dan wordt het met de lange bal gezocht. En nu gaat de bal weer via Eriksen over de zijlijn. Die Eriksen is dan niet echt in, eh, in goede doen vanmiddag. 0-0 dus de stand. En met name Lukoki probeert zich te onderscheiden. Dat zal hij ook moeten. Want Cuenca, eh, de huurling van Barcelona, gaat eh, zich morgen aansluiten. Uitstekende voetballer is dat. Ik heb hem al regelmatig zowel bij Barcelona... ...als in de Champions League aan het werk gezien. En, en die kan zowel rechterspits als linkerspits spelen. En Lukoki en aan de andere kant Fischer zullen zich dus uh, moeten onderscheiden... ...want het is uh, serieuze concurrentie voor de beide heren. Bal gaat weer over de zijlijn via een ajax nu via Paulsen. En mag uh, uh, VVV gaan gooien. Nog geen kansen gezien in deze wedstrijd. Uh, wel halve kansen en mogelijkheden. En die waren eigenlijk allemaal voor VVV Venlo. Dat Kai Ramstein op de bank heeft zitten. De huurling van Feyenoord Schot van Verre. Uh, nou, die niet... Niet zo slecht, een medeke of drie naast het doel van eh, Kenneth Vermeert, schot van Radusavlevic. En het zegt eh, genoeg dat ik meer VVV Venlo kan noemen richting het doel van Ajax. Dan Ajax richting het doel van VVV Venlo, want VVV speelt heel aardig mee. Lukoki krijgt nu wat aanwijzingen aan de zijkant van Frank de Boer. Want het loopt niet bij de Amsterdammers, ook niet na 25, 26 minuten spelen in de wedstrijd tussen VVV en Ajax. Het staat nog altijd 0-0. Gaan we weer even terug naar Ronald van der Geer bij Twente Utrecht. Ook nog steeds 0-0 na 24 minuten. Wel weer een kans genoteerd voor uh, FC Utrecht. Uitbraak aan de linkerkant voor Azade. Was snel weg. Geeft de bal vervolgens met gevoel. Richting het 5-meter gebied. Waar uh, Michailov in eerste instantie blijft staan. Maar waar Van der Gun niet bij die bal kan. Hij is als uh, meegelopen. Wil wel zijn voet uitsteken. Deed dat ook wel. Maar die bal was dan net te scherp voor uh, de aanvaller van FC Utrecht. Nu Twente met uh, Gutierrez. Maar ja, die uh, is zo nonchalant. Die leidt ontzettend veel balverlies. En Utrecht neemt weer over. Van der Gun draait even om zijn as. In de middencirkel. Continueert wel het bal. Zit. Dan speelt hem naar Bulthuis. Bulthuis Azade. Dit gebeurt allemaal zo rond de middellijn. Dan verliest Azade de bal weer aan Gutierrez En kan Twente via Bulikin, Tadic. Ja, die is een aardige beweging. Tadic in de as van het veld. Tadic gaat schieten van ver. En die bal gaat naast de goal van Robin Ruiter. Hij heeft het al een keer eerder geprobeerd. Want Twente Gutierrez vanaf 30 meter, ook toen was Ruiter, niet te verschalken. 0-0 na 25 minuten. We gaan weer naar Venlo. VVV Ajax en die... Aanvallers moeten niet mee verdedigen. Dat weet Wildschut nu ook, want die ging een beetje pingelen. Kreeg gelukkig voor hem steun van Seip. Waardoor Ajax niet gevaarlijk kon worden. En nu gaat de bal over de zijlijn. 0-0 de stand bij VVV Ajax. Uitverkochte koel. Een week voor carnaval. Dus ze willen va graag een uh, voortijdig carnavaletje vieren hier in uh, Venlo. Maar zover is het nog niet. 0-0 de stand dus. Met uh, Fleuren die uh, gaat gooien. Doet dat ver. Richting Wildschut. Krijgt de bal volkomen verkeerd op het hoofd. En dan gaat de bal over de zijlijn in het voordeel van Ajax. Gaat Verreijn snel gooien. Doet dat naar al de wereld. We zitten in de 28ste minuut van de eerste helft. Met balbezit voor uh, Stefano Denswil. Spelend centraal achterin. Omdat de mooisander geschorst is. Uh, bal naar Blind. Maar Blind kan de bal niet naar voren krijgen. En speelt hem helemaal terug vanaf de middellijn naar keeper Kenneth Vermeer. Die dan maar weer de uh, aanval probeert te vinden via Stefano Denswil. Denswil naar Eriksen. Eriksen terug naar Denswil. Maar het tempo ligt ook ontzettend laag bij Ajax. En dat is allemaal in het voordeel van VVV Venlo. Dat dus uitstekend in de wedstrijd zit. Nog niet heeft gescoord. Ajax ook niet, dus 0-0 short Jarig van Kerkhoff heeft op de 500 meter een Olympische nominatie in de wacht gesleept. Met haar zesde plaats bij de wereldbekerwedstrijd in Sochi. In de B-finale werd ze tweede. Voldeed ze aan de ijs een plaats in de top acht. Jorien Termos, die op alle afstanden al genomineerd is... haalde in Rusland als enige Nederlandse de A-finale. Ze lag op koers voor haar eerste wereldbekermedaille van het seizoen brons, Maar een val gooide roet in het eten en ze werd uiteindelijk vierde. We ja, dan er even uit voor het uh, nieuws van drie uur. En dat doen we met de tussenstanden in het betaalde voetbal. Twente-Utrecht 0-0, VVV-Ajax 0-0. En één wedstrijd, half één, al afgelopen in Gelderland. NEC-Vitesse 2-1.